De Noorse activist Anders Breivik is volgens het medisch team van de gevangenis waarin hij vastzit toch niet ontoerekeningsvatbaar. Die conclusie staat lijnrecht tegenover die van een commissie die Breivik heeft onderzocht op verzoek van het Openbaar Ministerie. Als Breivik ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, gaat hij direct naar een TBS-kliniek en krijgt hij geen celstraf. Nabestaande van een aantal slachtoffers wil nu een nieuw onderzoek.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 Het weer vanavond vanuit het westen regen, toenemende wind met aan zee kans op een zuidwester storm. Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten. In de kustgebieden kans op storm. Het wordt morgen 10 graden. Dit, Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 4. A20 naar Gouda, bij Rotterdam Centrum ook 4 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeld over 3. En de A27 verder naar Breda tussen Noorderloos en Gorkum, 4 kilometer. Dan komt er een ongeluk, de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 me, creased. If you think I wink, I did laugh politely at repeats. Yeah, kiss me when my lips are thin. I lost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 Hij wilde niet spreken van een dreigtelefoontje. Volgens Wolf vroeg hij de hoofdredacteur de publicatie van een artikel over een gunstige lening voor zijn huis een dag uit te stellen. Dat zou nodig zijn om zijn gezin te ontzien. Wolf kwam onder meer in opspraak door een lening die hij via een bevriende zakenpartner kreeg. Hij zou een artikel hierover hebben proberen tegen te houden met een dreigtelefoontje aan bield.